Goedemiddag, ik ben Thomas Delsing en dit is het nieuws van NOS op 3. Negen terreurverdachten wilden mogelijk een aanslag plegen op demissionair premier Rutte. Niet alleen op hem, ook op PVV-leider Wilders en FVD-leider Baudet. Daarom werden die verdachten vorige week opgepakt in Eindhoven, schrijft De Telegraaf op basis van opsporingsbronnen. De politie en het OM nemen de dreiging heel serieus. Dit heeft geleid tot extra veiligheidsmaatregelen. Maar de advocaat van twee van de verdachten die zegt dat de plannen niet serieus zijn en dat het gaat om foute humor. De politie moest gisteravond ingrijpen na een feest van studentenvereniging Vindicat in Groningen. Op de terugweg vernielden studenten stadsbussen en ze liepen over de ringweg en over busbanen. Om de rust terug te krijgen werd de ME dus ingeschakeld. Niemand is opgepakt. Afgelopen jaar hebben rechters aan zeker zes vrouwen verplichte anticonceptie opgelegd. Dat schrijft de Volkskrant. Het gaat om vrouwen met ernstige geestelijke problemen. Het opleggen van verplichte anticonceptie kan op basis van een nieuwe wet. En ook Friesland komt in actie in de strijd tegen de plastic soep die overal ter wereld ronddrijft. De gemeente Harlingen probeert aankomend jaar met de bubble barrier te voorkomen dat troep in de Waddenzee terechtkomt. Dat klinkt misschien als een app op je telefoon waaraan je verslaafd kan raken. Maar dat is het niet. Het gaat om een soort scherm van belletjes, vertelt de wethouder. Er wordt een, een, een wordt er ingegraven in de bodem van het kanaal. en Met een, een dikke compressor wordt er lucht ingeblazen komen belletjes omhoog. Die ballag ligt zeg maar diagonaal schuin over de bodem van het kanaal. En door, die, door dat bellenscherm wat ontstaat... Uh, wordt het plastic uh, tegengehouden. En door die schuine richting wordt het tegelijkertijd wordt het, uh, naar de kant uh, bewogen. En daar wordt het opgevangen en afgevoerd. De pilot, de pilot gaat zo'n vijf jaar duren. Als het succesvol is, is de kans groter dat het scherm blijft liggen. En het weer nog, het is bewolkt. Later vanmiddag en vanavond ook nog regen en harde wind. Het wordt 15 tot 17 graden. Morgenochtend grijs, nat en zacht. ZFM, Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Edwin Gerritsen van de ANBB. In de regio Amsterdam staan nog files op de A1 Amersfoort richting Amsterdam. Tussen Amersfoort en Blaricum 10 minuten vertraging. A2 Utrecht Amsterdam voor Amsterdam Zuidoost, bijna 10 minuten. A4 Amsterdam richting Den Haag, tussen Schiphol en Hoogmade, een half uur vertraging. Op de ring van Amsterdam is een ongeluk gebeurd op de A10 West richting Den Haag. Tussen Amsterdam Sloterdijk en Osdorp is de vertraging 20 minuten.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 Onderweg zo meteen de Kilima Hawaiians, ook Wilma komt eraan, maar eerst Rita Hoving.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 Staat altijd open, vlieg naar binnen als je wil. voor de Kilima Hawaiians met Sarina. En de volgende artiest is Arne Jansen. Pseudoniem van Alassius Gertrudus Gerardus Alvis Jansen. Geboren in Wieken op 26 april 1951. En overleden in Silvolde. Op 10 december 2007 was hij een Nederlandse zanger. En hij was op 1 na jongst in een gezin met 10 kinderen. Toen was dat nog heel normaal. En als 9 jongen mocht hij aan de hand van de muziekuitgever Jaap de Kruijf...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 Hij was als de dood voor de muizen die zongen Wat is er toch fijn, een muis in een moor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 nog zoveel lieve dingen zijn, als een blond, een blond, een blond blondetje een dat danst in de wind, aan een draadje naar de zon, en gaat ze lekker dikker roodje, een blondetje, een een blondetje dat danst in de wind, aan een draadje naar de zon, en gaat ze lekker dikke rode lekker dikker mooi.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 Eeuwig wil ik bij dier blijven Maar dat vond vader wel wat lang Dan zegt zij Ik heis ze Jackie Maar ineens gebeurt er wat Vader ziet ineens een vlekje Op het blote schouwerblad Mijn vader denkt, nou ja, de <lacht> Jackie fluistert geen niet voort, maar hij krijgt een hekel aan het nekje. Net of het vlekje groter wordt. Link ziet hier nog een fratje. En een rare grote teen.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 Zich verlaten. Waarom voel je je verlaten, Sammy? Op de straat, de Sammy van de straat. Hoog, Sammy, kijk omhoog, Sammy, want dan vaar je lekker naar. Sammy, komme, komme, Sammy. Dag, Sammy, domme, domme Sammy. Kijk niet om zich heen, doet alles alleen. We vinden de wereld heel gemeen. Sammy wil heus wel veranderen.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 Duizend gele, duizend rode mensen jou hebben.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 Ik ben uit Amsterdam. Klanken met Tulpen uit Amsterdam van niemand minder dan uh, Herman Emming. En daarvoor hoorde u de grote hit van uh, Ramse Zaffi met uh, Sammy. En de volgende dame is Trea Dots, artiestenaam van Trea van der Schoot. Geboren in Eindhoven op 4 april 1947. Is natuurlijk een Nederlandse zangeres en tekstschrijver. En ze is vooral bekend voor haar hit Plum, Plum Jenka. Dat was in 1965.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 ik bedank nog eventjes Kordraai, ben ik helemaal vergeten. Kordraai voor het beschikbaar stellen van al deze mooie oud-Hollandstalige muziek. En ik laat u achter, als ik beloof dat met de spelbrekers, heb ik eerder dit uur ook nog gedraaid. Het was een uit 1945 opgericht Nederlands zangduo bestaande Theo Rekers en uh, Hugo Kok. De heer had elkaar ontmoet in uh, 1993 in de Duitse munitiefabriek waar ze te werk gesteld waren. En in 1956 braak ze door met het lied Oh, wat ben je mooi. En in 1972 werden ze uitgezonden naar het Eurovisie. Tot zover het ritme van ZFM Via de kabel op 104.5.